De eerste uren na middernacht zijn bij ons, maar zeer algemeen in Brabant en ook in Vlaanderen, de Klaanurkus. Tot in de Klaanurkens, het waren de Klaanurkens. En dan kennen we het werkwoord liegen. Aan wat liegt dat? En sommigen denken dat het ook te maken heeft met liggen, maar daar is het een, is het een synoniem van. Het gaat inderdaad om liegen. En wij zeggen wel eens, aan wat liegt dat wat liegt aan, zeggen wij ook, wat liegt aan en wat hapert daaraan betekent dat? Het is een werkwoord dat door Van Dalen en door de andere woordenboeken als gewestelijk wordt getypeerd. Waaraan zal dat liegen? Dat ligt niet aan de grond, maar aan het weer. Dus het schort, het hapert, het mankeert, het ligt dus aan om, te, om het met een synoniem te zeggen. En dat liegen wordt bij ons vooral als een onpersoonlijk werkwoord gebruikt, dus met het als voorwerp. daar lijn de, de maan. Daar is de maan gelegen, zeggen wij ook wel eens als voltooid deelwoord. Het liegt hem niet aan dokter en dergelijke meer. Aan het gild is het gelegen, zeggen de mensen. En dan hadden we het ook over jonkheid. Ja, die jonkheid is bij ons als een collectief, dus een verzamelwoord opgevat voor al wat jong is. Dus in de betekenis van de jeugd. Het woord jonkheid wordt gehoord als een begroeting, dus als een groet voor en van jonge mensen. Nu, schertsend, en dat werd vorige zondag bevestigd, wordt aan die jonkheid ook toegevoegd of zedde maar inderdaad, steeds als uh, begroeting. En die begroeting gold dan vooral voor mensen die men kende, vaak in ironisch gebruik. Uh, de reactie daarop, op die jonkheid, was dan veelal te moest niet waar zijn. Wij kennen ook dat geneesde jonkheid niet meer, dus dat is niet meer van de jongsten, of het zijn niet meer van de jongsten. Wij hadden het over het werkwoord knipogen in de algemene taal. Dat bij ons wordt vertaald, zullen we maar zeggen, als pinken. Maar we kennen ook varianten daarop een oogsken trekken. Zoals mevrouw Jans vorige zondag aanbracht. Wij vroegen ook naar geld, de benaming voor geld waar men geen plezier aan heeft. En er is ons opgegeven nieuwe geld, ja dat nieuwe geld kennen we wel, dat is geld dat men no, dat men nodig, dus uh, moeizaam, met moeite, met tegenzin geeft. Dat was eigenlijk niet zozeer onze vraag, wij wilden weten of men, of wij in assen en in omstreken een woord hadden voor die omschrijving, geld waar men geen plezier aan heeft. En er wordt ons bevestigd dat dat bij ons wel bestaat. We hadden het ook over een kraam en een kraam is natuurlijk oorspronkelijk een gestel, iets wat op de markt staat, en, uh, maar het wordt bij uitbreiding ook toegepast op personen, vooral op kinderen, op uh, mannen ook, een kraam van een mens, dus iemand met een uh, moeilijk karakter en dat kraam wijst inderdaad meestal op karakteriële uh, storingen. Wij hadden het over uh, tining. en dat woord is nog vrij algemeen bekend bij ons en ook daarbuiten. Tining is inderdaad een uh, verhaspeling, een uh, vorm, vervorming van tijding, dat uh, bericht betekent oorspronkelijk ook slecht nieuws, maar uh, later algemeen is gaan betekenen bericht nieuwtje. De lappen om de voorwerpen op te tillen, daar kregen wij verschillende reacties op. Meestal noemt men dat vandaag dag Pannelappen, panne maar zoals Maria zei vorige zondag, vroeger gebruikten die mensen dat woord of onze mensen dat woord niet. En dan zeiden ze wel eens dat vorken of de vorkens in het meervoud. Als men bij ons zegt Lloitanemalos dan wil dat zeggen dat men iemand zijn gang moet laten gaan, dat die zijn weg wel maakt, dat die het wel zeer goed zal doen. En geen min zijn, geen mens zijn, dat wordt bij ons gezegd bijvoorbeeld van een ontstellend bericht, ik was er geen mens van, na iemands dood bijvoorbeeld, of de melding van iemands dood. Ginemins zijn betekent ook niet de best zijn. Bijvoorbeeld als men laat heeft uitgezeten, dan is men zandendags ginemins. Wij hadden het over een boom waarop mispels groeien en die kennen wij in Assen, maar ook daarbuiten, als een mespelij. Ook het werkwoord opklaren is vorige keer aan bod gekomen. En dat werd dan vooral gebruikt in toepassing op het weer, het kleidop. Maar ook... In toepassing op uh, iemands gezicht. Hij kleiner ervan op. Hij klaarde er van op. Dus uh, meestal gebruik je de bedingers van het was voor hem een geruststelling. Je kon het aan zijn gezicht zien, want hij kleiner ervan op. Wij vroegen onze luisteraars het verschil tussen Madeleintjes en Boedwaardes. ...en wij zijn er nu zeker van dat er verschil bestaat... ...want een uh, goede luisteraar en medewerker... ...een uh, lieve mevrouw uit uh, Zelik... ...liet ons twee pakjes afgeven... Uh, ...van harte bedankt mevrouw... ...wij zien inderdaad nu zeer duidelijk voor ons... ...wat het verschil is tussen boudoirs en madeleintjes... ...er is ons deze week al gezegd... ...dat er inderdaad verschil bestaat... ...ook in hardheid zullen we maar zeggen... ...want een boudoir is uh, besuikerd aan de bovenkant is tamelijk krokant, dus uh, ik zal maar zeggen hard, terwijl dat niet van een boudoir kan worden gezegd. Er wordt ons meegedeeld dat boudoirs en uh, zowel madelentes uh, dat die uh, konden worden gebruikt als kindervoeding, zullen we maar zeggen, maar dat de boudoirs vooral in papjes werden gebruikt, terwijl de madelintjes in de vuist konden worden gegeten, ook uiteraard door kinderen, maar ook door andere mensen. Ja, tot daar zowat het overzicht van het belangrijkste van wat we vorige zondag hebben gezegd.